10 uur Joorbood met het NOS Journaal. In Utrecht zijn de Gouden kalveren uitgereikt. Het Gouden kalf voor de beste Nederlandse film ging naar het meisje in de dood van Jos Stelling. Anna Hoekstra won een Gouden Kalf in de categorie beste actrice. De jonge actrice won de prijs voor haar hoofdrol in de film Hemel. Reinhoud Scholte van Aschat kreeg een Gouden kalf voor zijn hoofdrol in De Heinekenontvoering. Van en naar Schiphol hebben vanavond korte tijd geen treinen gereden... vanwege een brandmelding in de Schiphol-tunnel. Er was rookontwikkeling in een treincoupé in de buurt van de machinist. De machinist kreeg rook binnen en alarmerde de brandweer. Hij is onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Volgens de brandweer was er geen brand in de trein. De rook zou door een technisch mankement zijn vrijgekomen. Wat het precies is, dat is nog niet bekend. Het treinverkeer in de Schiphol-tunnel is inmiddels weer op gang gekomen.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 In de divisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. In Nijmegen speelden NEC en ADO Den Haag gelijk. Het werd 1-1.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 Het weer vannacht bewolkt en regenachtig. Morgen eerst bewolkt, met af en toe wat regen. In de loop van de dag opklaringen en geregeld zon. Het wordt morgen ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het zuiden van het land is de A79 Heerle richting Maastricht... dicht tussen Klim en Hulsberg na een aanrijding. Je wordt daar omgeleid. Partnertest vraag 86. Vindt u deze test zinvol? Ja.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 Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond, veel voetbal. Met tussendoor ook de hockeycompetitie bij de mannen. In Zeist maakte Louis van Gaal zijn selectie bekend... voor de kwalificatiewedstrijden van volgende week. Goed nieuws voor een aantal spelers dat er vorige keer niet bij was. Bijvoorbeeld voor Raphaël van der Vaart. Die is weer goed bevonden. Wij hebben hem op de voet gevolgd. Iedere week eigenlijk een andere scout erop gezet... En wij zijn tot de conclusie gekomen dat hij... Die... Dat hij ongelooflijk fit is. En ook Rubens Schaken had ongetwijfeld een plezierige gedachte. De Feyenoord zit voor het eerst bij de selectie en had daar niet op gerekend. Zijn vrouw waarschijnlijk ook niet. Nee, dat weet ze nog niet. Nee, we hadden eigenlijk een, uh, een reisje ingepland naar, naar Parijs. Maar goed, uh, ik denk dat ze me dit wel zal vergeven. Dus uh, dat komt wel goed. En in België gaat het niet bepaald lekker met trainer Ron Jans. Zijn club Standard Luik verloor de afgelopen vier competitiewedstrijden op een rij. Anne-Hélande, nous avons. Nous, nous, nous disons. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Ja, nu maar hopen dat de tegeltjeswijsheid van Ron Jans uitkomt. Want dit week einde staat de kraker tegen een ander licht. Dat ander licht van John van der Brom op het programma. We hebben Jans zometeen aan de lijn. Dat er meer tot 11 uur. Eerst naar uh, NEC tegen ADO. Wedstrijd uh, afgelopen 1-1 geworden, Rachna Niemeyer. Uh, geeft dat de veldverhoudingen goed weer, zo heet het dan? Uh, nou, Robert, ik denk dat misschien NEC wel ietsje meer had verdiend. Ik vind dat ADO in deze wedstrijd heel weinig heeft afgedwongen. Speelde wel de vijfde uitwedstrijd. Levert voor de vijfde keer een resultaat op, zoals trainers dat dan vaak noemen. In dit geval zou dat dan gelden voor Mauri Stijn. Gelijkspel en dus nog ongeslagen in uitwedstrijden. Maar een uh, bal voor rust van Toren straafvrije hakbal die dan net niet in de lange hoek wil verdwijnen maar voorlangs gaat. En in de tweede helft één of twee momentjes waaruit dus de gelijkmaker dan wel valt van Van Duinen. Nou, dat op slag, of op slag van rust. Vlak na de rust Leroy George met een vrije vrije trap vanaf de rechterkant met links ingetrapt. ...voorbij de doelman Swinkels van ADO Den Haag. Dat hij NEC een voorsprong heeft gezet. Maar ja, met name dat moment van ADO, die goal van Van Duinen... ...een gek moment van Eide en Babos. Die begrijpen elkaar vlakbij de paal van NEC niet... Dan is het Van Eindel die de bal slecht raakt. Van Duinen kan erbij zitten. En dan rolt die bal richting het doel. Ja, is hij er overheen of niet. Er zijn dan heel veel herhalingen op je monitor zichtbaar. En uiteindelijk zit er dan vanzelf een keer eentje tussen. Met de acht, zeven, acht camera's denk ik hier. Waaruit dan blijkt dat hij wel degelijk over de lijn heen is. Ja, er, was ook nog een, een, een, er zat ook nog een luchtje van buiten ja, op een of andere manier aan. Begrepen. Nou ja, precies. Er stond uh, de ploeggenoot van Van Duinen. was die Thierry. Die trouwens uh, matig vond vanavond toch een goede speler gebleken de afgelopen periode. Die stond nog in de lijn van de bal. En ja, als hij hem heeft aangeraakt op dat moment, dan zou hij afgekeurd moeten worden vanwege buitenspel. Maar ik heb zelf... Uh, ...niet kunnen waarnemen dat hij hem geraakt heeft. En volgens mij was het zo, als hij die bal geraakt heeft... ...dan moet hij echt het randje van zijn, van zijn sportbroekje getoucheerd hebben of iets dergelijks. Maar volgens mij viel dat wel mee. En ik kan me echt voorstellen, want daar zijn ook weer tig herhalingen van geweest... ...dat zijn assistent ook zeker bezig is met het feit... ...is die bal over de lijn, wat gebeurt er allemaal? Wordt er een overtreding gemaakt op Van Eijden? Is de bal er overheen, et cetera? Uh, nee, dit, dit doelpunt dit lijkt mij gewoon een, een geldige treffer. en Ik voel me gesteund. Ik zit even te kijken op Twitter naar uh, onze good old Mario van der Ende... Die ook zegt, ja, als hij wordt aangeraakt, dan moet hij worden afgekeurd. Maar mijns inziens is het een doelpunt. En ik ben het met hem wat dat betreft wel eens. Ja, en zo niet. Ze kunnen hem toch echt niet alsnog af, lijkt mij. Nee, die kans is niet zo groot. Dat zit er al een tijdje op. Hè. Dus uh, ja, NEC wil maar niet winnen. Het staat uh, vorige week met 5 en achter in de Kuip. Verliest die wedstrijd ook. In de beker uitgeschakeld. Gelijkspel tegen Willem II. Dat gaat allemaal nog niet zo soepel. En ADO, ja, je kan zeggen wat je wil. Ze hebben hier geen groot voetbal laten zien. Maar daar zijn ze vast niet voor gekomen. Dat puntje werd door uh, ja, de paar honderd ADO-supporters wel. Toch wel gevierd als een, uh, als een overwinning. Holla ontbreekt dan ook nog. Ja, is toch een, een gangmaker. en Een speler met gif. Ja, misschien hebben ze die dan toch nodig... om wat meer vooruit te spelen, wat meer passie erin te gooien. Aan het einde van de rit denk ik dat NEC het gevoel heeft... hier zat meer in, en dan geef ik ze stiekem wel gelijk in... en ik denk dat ja. Adel het gevoel heeft, een puntje, dat is prima. Ja. Oké, okay, Rachna, dankjewel. Zometeen meer over de wedstrijd. Uh, maar NEC heeft natuurlijk een bewogen week achter de rug. Aanleiding was natuurlijk het uitvallen van Evander Snow. Vorige week in de wedstrijd tegen Feyenoord... die middenvelder die met een defibrilla defibrillator speelt... die had last van hart, ritme, stoornissen... En tegen Aden was hij dan ook nog niet van de partij... en daarom informeerde Ronald van der Geer vooraf bij de trainer van NEC, Alex Pastoor... naar de gezondheid van zijn speler. Nou, ik uh, sprak hem gisteren nog en uh, hij voelt zich uh, prima. Wat heeft het met hem gedaan? Want daar heb je het dan waarschijnlijk ook wel over van hè, alle commotie... en, en sowieso hetgene wat er gebeurd is. Ja, nou kijk, hij is uh, natuurlijk bekend met, uh, met deze perikelen... En uh, dat maakt het uh, voor hem uh, ja, wat, uh, wat gemakkelijker uh, dan uh, de mensen om hem heen soms. Jij bent een van die mensen om hem heen. Jouw spelersgroep andere mensen. Ja. Hoe, hoe gaan die daarmee om? Hoe ben jij daar de afgelopen week mee omgegaan? Want het is nogal wat. Ja, het uh, was op deze manier voor mij ook de eerste keer. En uh, richting de spelers uh, hebben we vooral het standpunt ingenomen... dat uh, ja, op het moment dat we iets weten... Dat, uh, dat we de jongens meteen informeren. Dat, uh, dat er niets onduidelijks blijft hangen. Dat ze meteen weten wat er gaat gebeuren. Wat de volgende stap is of kan zijn. En uh, nou ja, dat maakt het uh, des te gemakkelijker. Om, wanneer je het trainingsveld op gaat. Om uh, gewoon weer aan het werk te gaan. Hadden de jongens veel vragen aan jou? Uh, nou in zoverre dat uh, aan de uitleg. Uh, ja, dat liet niet zoveel... Uh, aan, ...aan vragen meer over en uh, wat dat betreft ja, laat ik me ook alleen maar informeren. Want uh, ja, uitspraken of uitslagen waar we op zitten te wachten, die, uh, ja, die speel ik gewoon één op één een door. Is het, is het een, een, een gekke negatieve afleiding ook, wat er ah. gebeurd is? Want het is bijna een nationale discussie, hè? of die nou een hard stilstand heeft gehad of een ritmestoornis. Uh, ja, dat lijkt er wel op. En... Uh, ja, het is voor ons geen afleider omdat wij in allerlei zaken die wel eens op deze manier gespeeld hebben, dat kan in zo'n geval zijn... Of in een ander geval waarin twee spelers ruzie met elkaar gemaakt hebben. Wij nemen het standpunt in dat we officiële dingen communiceren. Nou, en we wijzen ook altijd twee mensen aan, dat zijn Carlos, Albers en ik. Uh, we doen er een bericht uit op de website. En, uh, en sommige dingen die, die communiceer je meteen. Maar zeker als het om, uh, ja, om een medisch document gaat, dan heb je ook nog eens iets als privacy en zelfs medisch geheim. Dus uh, wat dat betreft zijn we heel duidelijk en heel... Uh, heel overtuigd van die manier van communiceren en tegelijkertijd wat ik net al zei als je naar de spelers toe uh, heel duidelijk bent dan uh, ja dan kunnen ze ook weer aan het werk en wij hebben de marcel dat we mannen zijn dus we kunnen maar één ding tegelijk dus als we aan het trainen zijn of aan het voetballen zijn hè, bijvoorbeeld in die wedstrijd zelf ja dan richt je aandacht zich gelijk weer op uh, op het voetbal we kennen het medische niet jij ook nog niet uh, waar reken jij op eigenlijk nou, ik reken helemaal nergens op ik, uh, ik wacht uh, alle bericht, berichtgeving af en, uh, en meer kan ik ook niet doen en, uh, en ik heb daar ook geen ruimte voor in mijn hoofd, ik heb er aan geen verstand van en als ik ga speculeren uh, waar, waar blijven we dan uh, ik wacht de berichtgeving af en, uh, en handel daarna of us Robert Holmes en hem, het is uh, kwart over tien. Drie EK-gangers maken weer uh, deel uit van de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal riep voor de kwalificatiewedstrijden... tegen Andorra en Roemenië. Twintig spelers op, waaronder ook Rafael van der Vaart... Nigel de Jong en Ibrahim Afalaj. Gregory van der Wiel is niet door de bondscoach opgeroepen. Van Gaal licht uit. Waarom de een wel en de ander niet? Van de Wiel is hard bezig om daar doorheen te, uh, te komen lopen. Maar ja, die speelt niet uh, altijd regelmatig. En ik vind dat op zijn positie uh, van Rijn en Jan Maat het uh, zeer goed doen. Ik heb daar uh, geen problemen mee. Want daar gaat het natuurlijk altijd om dat je moet vergelijken. En uh, op uh, bepaalde posities uh, heb ik geen invulling of weinig. En dan moet je wel eens van je filosofie afgaan... Om, omdat je toch de betere voetballers wilt selecteren. is ook een verplichting voor een bondscoach. Dus in, in, in, in, uh, want jullie vergelijken dan altijd graag. Dus ik ga jullie al het gras voor de voeten wegmaaien natuurlijk. Aflaai. Aflaai. Je heeft niet altijd 90 minuten gespeeld. Maar ik vind hem wel een hele goede voetballer. En ik kan er niks aan doen dat ver geblesseerd is. En Maher, moet ik, uh, of moet ik, willen wij met z'n allen belangrijke stap voor het Nederlandse voetbal... voor de ontwikkeling van het jonge talent... willen wij dat zij op de Europese kampioenschappen uitkomen. Dus, dan ga ik verder kijken. En dan moet ik uh, Affelay vergelijken met anderen in die positie. Nou, dan ga ik er maar van uit dat, uh, dat Affelay dat kan invullen. Goed, dat was de bondscoach. Bas Tichler, we gaan uh, met jou als Oranje Watcher... natuurlijk doorpraten over het Nederlandse elftal. Wat vind jij van de uitleg van Louis van Gaal? Ja, nou ja, je moet, het zijn van die stukjes waar je eigenlijk twee keer naar moet luisteren. Maar dan klopt het wel. Van Gaal vindt een aantal dingen. Die vindt een speler moet fit zijn, want anders roep ik hem niet op. Dat is logisch. Want als je niet uh, in staat bent om, fysiek niet in staat bent om te voetballen... dan hoor je niet in de NL zelf dat thuis. Um, daarnaast vindt hij dat spelers, hij vindt eigenlijk altijd moeten spelen bij hun club. En hij vindt eigenlijk op de positie waarin ze bij het Nederlands elftal in aanmerking komen. Maar daar is hij een beetje vanaf, omdat hij pragmatisch is... en zegt, ja, dat kan je tegenwoordig eigenlijk niet meer eisen. Al die clubs hebben een relatiesysteem. Dus spelers spelen nou eenmaal niet meer, altijd, elke week. Met andere woorden, hij zegt nu... ik wil dat ze zo regelmatig mogelijk spelen. En als hij dat allemaal eh, reduceren, deduceren eh, tot een selectie komt... dan zegt hij, ja, maar soms moet je toch ook wel van je filosofie afwijken... Want ja, waarom speel je, uh, roep je van de wiel dan niet op en afverlaai wel? Nou dat hoorden we hem zeggen. Omdat je soms ook moet zeggen, nou ja, dan kies ik toch. Ondanks dat hij niet helemaal aan de voorwaarden voldoet. Voor iemand die in ieder geval wel echt goed kan voetballen. En anders wordt het gat naar degene die ik daarachter moet oproepen met al die blessures te groot. Ja. Dus ja, nogmaals, je moet er misschien twee keer naar luisteren. maar. Er zit, er zit geen leugen in. Nee, er zit ook wel een logica in, omdat heel veel topclubs tegenwoordig. natuurlijk ook met relatiesystemen. Ja, werken, dat zeg ik, ja, dat en, is het zo. Zoals je net ja. uitlegt. Uh, en een hele grote bank hebben, een brede bank, geloof ik wat ze dan, uh, dan zeggen. Uh, hij heeft dus te maken met een flink aantal geblesseerden. Uh, ook het programma van Jong Oranje is van invloed op de selectie. Die spelen twee belangrijke duels in de play-offs van de EK-kwalificatie. tegen Jong Slowakije. Het Grote Oranje past zich daarvoor graag aan. Opnieuw de bondscoach. We staan voor een uh, belangrijke periode, denk ik. Uh, zowel voor NEL zelf als voor Jonge Rahe. En uh, ik, ik denk ook uh, dat dat heel belangrijk is: dat Jonge Rahe zich kwalificeert uh, voor een EK. En dat heeft natuurlijk ook invloed op mijn uh, selectiebeleid en op dat, uh, die van Corpot. Uh, wat wij denken dat. Uh, dat de kwalificatie van Jong Oranje voor de EK... een hele belangrijke stap zou kunnen zijn... voor spelers in de Nederlandse competitie. Uh, überhaupt voor iedere jonge uh, Nederlandse speler... Uh, waarvan wij vinden dat ze talentvol zijn. Ja. Uh, opnieuw, een toch wel duidelijke uitleg van Van gauw. Hoe belangrijk zijn die spelers die, uh, uh, die nu tot uh, Jong Oranje behoren? Uh, zeer. Dat gaat over overigens om vier mensen die zeg maar, uh, nou ja, door Van Gaal worden afgestaan. Als je het zo zou mogen noemen. Dat is uh, Klaasie, uh, Luc de Jong, Adam Maher en Jeroen Zoet. Ja, die anderen zijn te oud, hè? Uh, dat doe je te zeggen, toch? Uh. Nou, de, ja, dat zou ook nog kunnen. Maar misschien dat dat gewoon überhaupt niet in aanmerking meer komt. Maar dat zal vooral leeftijdsgerelateerd zijn, inderdaad. Uh, ik zeg daar wel bij dat ik me afvraag wat Van Gaal zou hebben gezegd als hij niet aanstaande vrijdag thuis tegen Andorra zou hebben gespeeld... maar voor de kwalificatie uit naar Turkije. Of hij dan ook had gezegd dat hij het belang van Jong Oranje... Uh, hoog in het vaandel heeft en of hij dan ook Klaasie, met name die... want dat is natuurlijk wel een basisspeler geweest de afgelopen wedstrijden. En misschien, met die blessures die we hebben... was Maher wel in de buurt van de basisplaats gekomen. Maar goed, Andorra thuis win je wel. Dan geeft Jong Oranje zo de kans om tegen Slowakije een goede wedstrijd te spelen. Hij heeft daar wel bij gezegd dat het maar zo kan... dat hij zeg maar na die eerste wedstrijden weer een aantal kan overhevelen terug naar het Grote Oranje. Want dan moet het Grote Oranje Roemenië uit, dat is lastig. En stel dat Jong Oranje in die eerste wedstrijd een goed resultaat niet zit, nou ja, dan zou je dat dan thuis, want ze spelen geloof ik eerst uit, kunnen uitspelen. Ja, mede afhankelijk misschien ook wel van het resultaat van Jong Oranje. Dat exact. zou misschien ook nog een, een rol kunnen spelen, ja. Bij de geblesseerden zitten grote namen. Uh, uh, Robbe, uh, Sneijder, wat, uh, wat is daarover te zeggen? Ja, Mathijsen, ver, uh, krul. Er zitten er nogal wat bij. Nou ja, kijk, uh, Sneijder, dat is wel duidelijk, die gaat niet spelen. Die gaat naar Amerika om zich te laten helpen aan zijn blessure. Van Robben is het laatste nieuws, geloof ik, dat hij uh, zaterdag toch niet speelt uh, met Bayern. Daar was eerst nog sprake van dat dat misschien wel zo zou zijn. Van Mathijsen is de hoop dat hij misschien toch nog kan spelen. En dan is ook maar zo de kans, of dat hij kan spelen, dat hij, dat hij op tijd zeg maar toch herstelt is. Dus dan is er een kans dat hij er ergens nog bij komt. Nou ja, met Ver lijkt me dat uitgesloten. Met Krul lijkt me dat eerlijk gezegd ook niet. Bovendien doe je dat met keepers niet zo snel. Ja. Uh, dus het is een flink reisje, uh, lijstje. En misschien dat er nog net met een beetje geluk één of twee weer terugkeren. Maar ja. ik denk dat Van Gaal daar, uh, nou ja, hooguit een beetje rekening mee houdt. Maar het is wel een flinke lijst. Nou, die blessures en uh, de voorrang van Jong Oranje... is mede de oorzaak dat Van Gaal twee debutanten heeft opgeroepen. Ruben Schaak en Kenneth Vermeer... Die maken beide voor het eerste deel uit van de selectie. Als je nou moet kiezen, van welke van de twee vind je dan het meest opmerkelijk? Nou, schaken. Want Vermeer is natuurlijk wel logisch als je nu ook weer een keeper mist. Uh, dan, dan komt hij natuurlijk wel in beeld. Vorige keer natuurlijk ongelooflijk veel gedoe geweest met uh, of hij nou moest of zoet. Goed, uh, laten we dat niet nog, uh, nog een keer doen. En, en van schaken, daar heb ik toen hij bij de voorselectie de vorige keer zat van gezegd... dat ik dat maar als een soort prijs zag. Omdat hij hmm. natuurlijk ook een soort merkwaardige carrière achter de rug heeft. Waarbij hij net op tijd wakker geworden is... En, volledig voor het voetbal is gegaan en nu wel dat ongelooflijk goed doet. En voor Feyenoord, toch niet de minste club van Nederland, ongelooflijk belangrijk is. En uh, alleen dat al uh, geeft al aan dat je zeg maar, in de range komt van nou ja, 30, 35 spelers... die ze in zijst goed in de gaten houden. Vandaar dus die voorlopige selecties. Ja, als er dan heel veel niet zijn, dan kom je vanzelf een keer in beeld. Ja, 30 jaar inmiddels en dan uh, debuteren in Oranje... Ja.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 En dan ga je met eigen ogen kijken en dan zie je dat je erbij zit. En ja, dan krijg uh, je echt uh, emotie door je heen natuurlijk. En uh, ja, vooral een trots gevoel. Je bent dertig, je, uh, je komt laat bij Feyenoord. Het is eigenlijk een heel vreemd verhaal. Ja, het, het was uh, valse staat bij Feyenoord. En uh, vorig jaar heb je het goed gedaan. En dit jaar gaat het ook redelijk. Dus uh, het komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Laten we dat wel, uh, wel voorop stellen. Maar goed, uh, als je het gevraagd of ik het verwacht had, had ik het ook niet verwacht. Dus dit is... Uh, is, echt top. is dit zo'n prikkel die je ook hebt toen je als klein jongetje voor het eerst naar een nieuwe school ging? Uh, ik moet zeggen, toen ik het net hoorde, dan uh, had ik toch wel even uh, ja, die onderbuikgevoelens. Dus, tuurlijk, dat is logisch. Al ben je dertig, uh, verander je toch even in een kind, zeg maar, qua gevoel. Maar dat is nu over en uh, je beseft dat je gewoon daar uh, keihard moet werken en moet knokken voor je plekje en uh, voor kans of speelminuten. En dat zullen we zien hoe het loopt. Wie heb je als eerste gebeld? Ik heb nog niemand gesproken, dus ik ga zo uh, na dit gesprek met jou de auto in. En dan uh, zal ik sowieso de mensen die dichtbij me staan bellen. En uh, de rest uh, zal denk ik de nodige steunbetuigingen uh, via sms'jes en uh, alle social media wel uh, doorsturen. Dus die steun waardeer ik. En uh, dan zijn we er ook klaar mee en dan gaan we op naar zondag uh, Groningen. Dus mevrouw Schaken weet nog helemaal niet dat ze anderhalve week alleen zit? Nee, dat weet ze nog niet. Nee, we hadden eigenlijk een, uh, een reisje ingepland naar, naar Parijs. Maar goed... Uh, Stad van de liefde. Dat, ik denk dat ze me dit wel zal vergeven, dus uh, dat komt wel goed. Ja, Ruben Schaak in gesprek met uh, Ronald van der Geer. Die Schaken die kan het wel hendeloos laten horen. Hè? Een volwassen jongen hè, als je moet praten. Ja, nou goed, dat, dat, ik zou bijna zeggen, dat is dat voordeel dat je debutanten op roep van 30, dan. Uh zij ze als ze het een en ander hebben meegemaakt uh, staan ze wel redelijk recht op hun beetjes. Nou, ik heb het vermoeden als je het uh, ook had gevraagd als je 22 was geweest, dat hij net zo had geklonken op een of andere dat manier. Dat vraag ik me af, maar dat <laughs> kunnen we op een ander moment nog eens overvragen. Oké. Okay. Zeg, we hebben het nu over spelers die deel uitmaken van Oranje. Uh, wie, wie zijn er niet bij, de opvallendste? Uh, nou ja, Van der Wiel. Over, daar horen we van Gaal dus over zeggen, die ja. speelt in Parijs toch niet regelmatig genoeg. Bovendien, want dat zinnetje hoort er dan echt bij, daar heb ik ook anderen voor die goed zijn. He, van Rijn en Jan Maat zitten er nu bij als rechtsback. Dus dan kan je hem laten liggen. Uh, nou ja, als je het echt zou willen, Büdner, uh, waarom doe je die niet een keer? Uh, en toen zei van Gaal, ja, ik weeg af en dan heb ik een aantal mensen die potentieel als linksback kunnen spelen. En omdat hij natuurlijk ook nog niet genoeg heeft gespeeld bij Manchester, die keer dat hij meedeed, was het wel fenomenaal meteen. maar... Dus die komt er misschien ooit nog wel een keer aan, maar nu nog even niet. En voor het overige, ja, hoewel er gek genoeg toch een heleboel nieuwe namen bij zitten... komt dat dus vooral nou ja, en door die vier naar Jong Oranje en door een handvol blessures. Dus het is niet zo dat we er nou heel veel kwijt zijn. En je moet eigenlijk nog zeggen dat Kuit er ineens toch bij zit. Want dat hadden we eigenlijk met die voorlopige selectie in eerste instantie een beetje gemist. Maar die stond helemaal niet op de voorlopige lijst. Ja, wat voor waarde heeft die, heeft die lijst dan eigenlijk nog? Nou, ja, kan nu je ook dat gaan, in... gaan twijfelen natuurlijk. Uh... Dat, dat, ja, ja goed, er zijn mensen die zeggen... schaf dat af, want dat heeft ook geen enkele waarde. Maar ik vind dat indicatief. Het is ook voor spelers die zeg maar, misschien wel nooit... bij de eerste 20-23 horen... is het wel plezierig dat je op een voorlopige lijst... van de eerste 35 staat, omdat je weet dat er op je wordt gelet. En misschien is dat ook wel weer een impuls. Ja. En word je daar ook wel weer beter en scherper van. Ja. Omdat je weet dat ze op je let. Ja. Was er nog meer nieuws te horen daar, bij die persconferentie? Ja, dingen oh, die zijn opgevallen. Wat grappig was... Um, al een tijdje hing boven de markt... dat er waarschijnlijk een oefentrip aan zat te komen... Uh, komende zomer in uh, het Verre Oosten. China, ja. Indonesië werd er gefluisterd. zeg maar, Zoals die oefentrip in 2011 naar Brazilië en Uruguay is geweest. Ja. Ja. En uh, nou, dat was helemaal nog niet zeker. Tenminste, dat werd ons verzekerd. Totdat Van Gaal, midden in een enthousiast betoog over Jong Oranje. En ineens roept, ja, maar dat is toch voor die spelers veel beter, die jonge spelers, om straks naar het EK te gaan voor uh, de, de Jong Oranjes van, van deze wereld. In plaats van dat ze met ons naar Indonesië moeten voor een oefenwedstrijdje. Oeps. En toen keken wij elkaar aan van, oh, dat is dus blijkbaar rond. En, en ja, hij, hij, begon, hij ging er maar over door. En daar zat een perschef naast Kees maar die moest een beetje grinniken. En Hans Joris moest nog eens lachen. En nou ja, Dat klopt dus wel. Dat, ik vond dat wel een, een mooi typerend beeld waarmee maar is aangegeven dat Van Gaal in zekere zin alweer leidend is um, bij de KNVB. Waar Van Marwijk zou dit nooit zijn overkomen. Die zou heel keurig wachten tot er een perscommuniqué was verstuurd en dan zou hij zeggen wat hij ervan vond. En Van Gaal neemt gewoon het initiatief. Of hij dat nou bewust doet of omdat het nou gewoon zijn ding is, hij doet het. Ja. En dan wordt er gevraagd, ja, maar wat vee daar nou van? En dan is hij ook niet te beroerd om te zeggen: ja, dat gaat natuurlijk alleen maar om het geld. Maar dat vind ik overigens prima, want we moeten ook geld verdienen voor het jeugdplan en voor dit en voor dat. Uh, dus ik vind het prima, want ik maak er een leuke trip van. Maar goed, Indonesië en China, daar weten we het vast. Ja, misschien de voorlichting van de KVB wel tegen hem gezegd: maak het maar bekend, kan ook nog. Denk, het, ja, ook niet denk nee, het ook niet, hoor. Nee, nee, nee. Je hebt gelijk, een theorie had dat gekend. Maar zo klonk het ja. niet. Nee, goed. goed. Dankjewel. Uh, volgende week vrijdag in Rotterdam. Andorra en vier dagen later. In Boekarest speelt Oranje tegen Roemenië. I'm a traveler and got to keep on down that road. Who is dat? I'm a traveler and got to keep on down that road. Where are you coming from?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 En uh, Traveler, het is uh, half elf precies. Eén uitslag uit België. Beerschot tegen AA Gent werd 2-2. Uh, maar uh, de wedstrijd natuurlijk, de topper in België is Standard Luik tegen Anderlecht dit weekend. Standard Luik stelt er dus weer toch wel wat teleur in de Belgische competitie. 10 punten uit 9 wedstrijden. En de 12e plaats op de ranglijst nadat uh, de Club uit Luik 4 wedstrijden op een rij verloor. Ron Jans, de trainer aan de lijn. Goedenavond Ron. Goedenavond. Heeft de paniek al toegeslagen? Ja, het is uh, hier alleen, alleen maar paniek. Ja? Hoe uitzicht ja. dat? Nou... Euh, standaard uh, is natuurlijk een, een topclub. Twaalfde plaats. Nou ja, we hoeven niet uh, om te liegen. Dat is gewoon uh, niet goed. Uh, en dan weet je hoe het bij een topclub uh, gewoon werkt. Dan, uh, dan is er gewoon veel kritiek. Maar, uh, ja, intern. En uh, wij bereiden ons gewoon uh, rustig voor. En uh, maar we moeten niet rustig spelen. Dat is, uh, dat is ook duidelijk. Ja, ik heb de voorzitter, geloof ik, afgelopen dinsdag uh, zien zeggen dat, er, uh, dat hij volledig achter de trainer staat. Over het algemeen zeggen wij dan: dan wordt het uh, okay. toch wat tijd om je zorgen te gaan maken. Als de voorzitter dat gaat zeggen. Ja, nou ja. Uh, ik heb wel het gevoel dat de, de, de, de voorzitter vertrouwen in mij heeft. Volgens mij is hij niet de enige. Alleen uh, ja, in, in de top gaat het wel om, uh, om resultaten. Dus uh, ik begrijp heel goed dat. Uh, dat het wel handig is om, uh, om uh, zo snel mogelijk een wedstrijd te winnen. En dan is uh, ja, tegen tegenonder licht uh, uh, ja. de meest uitgelezen wedstrijd om dat te doen. Ja, dat lijkt me duidelijk. Je, je begint dan aan zo'n uh, zo nieuw avontuur hè, in België. Uh, je Duits is redelijk, maar je, je Frans, daar moest je nog even aan wennen. Maar dat heb je razendsnel snel opgepikt. Uh, in hoeverre is het anders geworden dan je je van tevoren had voorgesteld? Behalve de ja. punten. Uh, ik had absoluut uh, verwacht dat, uh, dat we meer punten zouden hebben. Uh, ook al omdat uh, in de voorbereiding was wel een heel gedoe met allerlei spelers die vertrokken. Nieuwe spelers, spe internationals die, uh, die later kwamen, nieuwe spelers die later kwamen. We uh, hadden nieuwe spelers die, uh, ja, die, die eigenlijk niet fit of geblesseerd uh, begonnen. Uh, maar we hadden gewoon een hele goede voorbereiding. En, uh, de competitie begon stroef met daarna drie overwinningen op rij. En, uh, ja, en nu vier nederlagen. Uh, wat ongelukkig. Maar uh, ja, dan weet je wel hoe het gaat. Dan uh, De druk, het vertrouwen, uh, het zit uh, wat, uh, wat tegen. En uh, je bent er wel altijd, uh, altijd bij. Want uh, je kunt niet uh, een vier keer achter elkaar uh, het ja. geluk of het ongeluk uh, de schuld geven. Ja. Maar uh, we spelen niet altijd slecht. Maar uh, als het gaat om uh, ja, fouten die gemaakt worden, zijn keihard afgestraft. Uh, uh, van, van richting veranderde ballen. En uh, ja, in de laatste wedstrijd uh, met 11 tegen 10 komen we 2-1 achter... met nog uh, 25 minuten te gaan. En dan, dan zie je dat uh, de schouders gaan omlaag. En, en, en het leek me nergens meer op te sluiten, angst in de ploeg. En uh, ja, daar, uh, daar, daar scoor je niet mee. Ja, maar je zegt inderdaad, hè, goals op belangrijke momenten... die van richting worden veranderd... en dan net aan de verkeerde kant van jullie van de paal vallen... en dan een doelpunt opleveren en daar gaan de drie punten. Is daar dan in België op een of andere manier wel begrip voor... Nou, ik vind uh, alles wat ik hier uh, zo meemaak, dan is er kritiek. Maar ik vind uh, echt dat, uh, dat ze alle kanten belicht, hoor. Dus, uh, ja. dus ik heb daar uh, geen enkel, uh, geen enkel uh, probleem mee. Is dat anders dan in Nederland? Nou ja, wat, wat gewoon heel anders is, is dat je... Eh, in Nederland zijn we toch wel... Eh, je hebt wat, wat dialect en eh, ja, het westen is weer wat anders dan noorden, het oosten en het zuiden. Maar eh, hier is echt twee verschillende culturen. En eh, dus, eh, het is toch... Eh, ja, wij zitten in Wallonië. En dat is toch weer ander dan, anders dan, dan, dan, dan Vlaanderen. Dus je hebt eigenlijk wel twee kanten. En, eh... Nou, geef eens één voorbeeld. Het belangrijkste voorbeeld wat jou is op, het, op het beste voorbeeld dat dat karakteriseert. Nou ja, het is bijvoorbeeld heel gek dat wij hier in in Wallonië niet alle Vlaamse zenders hebben bijvoorbeeld op de televisie. Ik vind dat wel heel heel opmerkelijk en voor de competitie zijn we. Uh, ...in Brussel geweest voor de, uh, nou ja, voor, voor, voor de, uh, de nieuwe regels en uh, van, van de arbitrage. En volgens mij is het tot op de seconde dat uh, het Franstalige en, en het Nederlandstalige dezelfde spreektijd krijgen... ...en, en dezelfde onderwerpen. En, ja, dat is wel heel, uh, wel heel apart, moet ik zeggen. En, en volgens mij Vlaanderen kijkt Vlaanderen weer wat kritischer naar de Franse kant... ...en de Franse kant kijkt weer wat kritischer naar, uh, naar de Vlaamse kant. Ja. Kan je erom lachen of word je er soms helemaal stapeldol van? Nou, ik weet echt niet, uh, niet alles. Ik, heb, uh, ik heb zelf, kom zelf elke morgen hier uh, aan de kiosk uh, Lameuze. Dat is uh, de krant. Uh, nah, die, die schrijven gewoon elke dag uh, nou, minimaal twee volle pagina's over, uh, over standaard. En ik moet eerlijk zeggen dat uh, het, is, het is kritisch is. Maar ik vind absoluut uh, alle kanten worden belicht. En ik vind het zeker niet, uh, niet negatief. En uh, ik vind mijn contacten met de Pers hier uh, ook uh, yeah, positief. Ja. Je zei, ik heb je horen zeggen als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Hoe is dat ook weer in het Frans? Ja, ik heb dat niet meegekregen, maar ik heb van anderen gehoord. Uh, ik heb dat zeg maar in, de, in het Frans gezegd van... Uh, nou, c'est pour, pour vous de traduire, dat is aan jullie om dat te vertalen. Als de nood het hoogste is, is de redding nabij. Maar ze kwamen er niet helemaal uit, geloof ik. Nou ja, als het maar begrepen. Nou, die redding moet dan uh, dit weekend komen we tegen uitgerekend Sean uh, van der Brom. Uh, ja. uh, daarna zijn jullie dertien dagen vrij... D nou, we zijn niet 13 dagen. Nou vrij, ja, nee, maar, dat, maar je uh, hebt 13 dagen geen competitie in verband met Interland. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat die overwinning dan wel 13 dagen lang extra meer krediet oplevert, ook voor jou. Zie je dat ook zo? Ja, maar ik, ik, ik, zit, ik heb mij echt mentaal goed voorbereid op deze klus. En uh, dan weet je dat de verwachtingen hier altijd hoger zullen zijn dan op dit moment uh, de kwaliteit van het uh, van Elftal. We hebben zeker geen slechte elftal, we staan te laag. Daar uh, vind ik mezelf ook uh, verantwoordelijk voor. Zelfs uh, misschien wel uh, hoofdverantwoordelijk. Maar uh, um, ja, je, je weet gewoon dat er dan druk op komt En uh, als je dan als, uh, als Nederlander, als buitenlander komt... Dan, dan kan ook zo zijn dat de positie van de trainer uh, onder druk uh, komt te staan. En dat accepteer ik. Ja, denk dus je dat uh, je eruit vliegt als je verliest? Nee, dat, uh, dat, uh, dat denk ik niet. Maar uh, ja, ik, ik heb ook niet totaal overzicht wat er dan uh, gebeurt. Want uh, ja, als je puur kijkt naar de resultaten... Nou ja, dan, euh, dan moet je ook euh, reëel zijn. Dan, dan oh. hebben ze wel een argument, euh, moet ik zeggen. Ja, want dus, als je verliest, geldt dat natuurlijk andersom ook. Dan heb je 13 dagen lang extra gezeur aan je hoofd voordat je ja, terecht kan zetten. Nou, ja, je hebt helemaal gelijk. Maar, dit, maar het is altijd zo, als je een internationaal weekend hebt en, uh, en je verliest... ...dan duren die twee weken hartstikke lang. En ja. als je wint, dan is het geen enkel probleem. We hebben een van we trainen met een wat kleinere groep... Er ...zijn wat jeugdspelers die, die dan mee kunnen trainen... ...die even aan het venster kunnen kijken. Dus, ja. dus er zijn heel veel leuke dingen. Maar als je wint, dan voel je gewoon twee weken prima. Zeker tegen een ander Ja En als je verliest, dan weet je, het is allemaal geroezemoes. Dus ik denk ja. dat ik volgende weekend... ...maar eventjes, dan zijn we drie dagen vrij... ...dan ga ik me sowieso even naar Nederland, denk ik. Ja, oké. Okay. Goed, dankjewel. Heel veel succes. Tegen Dankjewel. Anderlecht, tegen John van der Brom. Zondag. Ah, okay. Dankjewel, Ron Jans. Goed heb Dag. Vanuit België. We gaan naar uh, het hockey. Um, de hoofdklasse hockey bij de heren. Uh, vanavond compleet programma met onder wedstrijd Rotterdam HGC. Daar is uh, verslaggever Tim Steens. Wie van de twee heeft de aansluiting behouden met uh, de koplopers <laughs> Kampong en Oranje Zwart, Tim? Ja, klopt Robert. Nou, ik zou je uit de brand hebben, want het was Rotterdam. Want die wonnen met 6-4 van HGC met twee doelpunten van Jeroen Hetzberger. Daar gaan we straks even mee praten over die wedstrijd. Uh, verder, Laren Amsterdam werd 2-5. Uh, het stond lang 2-2 in Laren, maar uiteindelijk werd het dus 5-3 voor Amsterdam. 5-2 moet ik zeggen voor Amsterdam. Uh, voordaan SSC een verrassing, want voordaan de debutant, pakte de eerste drie punten. Ze wonnen. Met 2-1 van SCAC. Maar SCAC gaat het niet zo goed, want die hebben 4 gespeeld, 0 punten. Kampong Scharweide. Uh, ja, Kampong, een koploper. Die won met 2-1. Uh, doelpunt van Scharweide in de laatste minuut. Twee doelpunten van Roderick Beustoff. Hij doet het goed bij Kampong. Pinoquet Bloemendaal werd 1-3. Aparte wedstrijd, want Pinoquet nam de leiding met 1-0 door Justin Reed -Ross, De Zuid-Afrikaan. Hij scoorde een strafkorner. Daarna kreeg hij een strafbal. Had het natuurlijk 2-0 moeten zijn, maar die miste die. Jaap Stokman stopte hem, de doelman van Oranje. En uiteindelijk werd het 1-3 voor, uh, voor Bloemendaal. Dankzij twee doelpunten van Hofman. Man. En oranje-zwart, tenslotte won met 2-0 van Den Bos. Ja, over die wedstrijd praten we even met Jeroen Hertsbergen. Ja, Jeroen, 6-4 gewonnen. Ja, het is een rare uitslag, maar de eerste helft was uh, 4-0 voor jullie. Uh, wat schoten jullie als een raket uit de startblokken? Ja, dat, uh, dat kan je wel zeggen. Uh, ik denk dat ik nog nooit uh, bij rust met 4-0 voor heb gestaan. Uh, mm. In ieder geval niet in de hoofdklasse. Dus uh, nee, we begonnen gewoon uh, supergoed. We scoorden volgens mij in de eerste minuut. Mm. En uh, binnen no-time stond het 3-0 en uh, eigenlijk geen kans weggegeven. En uh, ja, we speelden gewoon ijzersterk de eerste helft. Dus uh, dat was eigenlijk wel zoals we het voor ogen hadden. Ja, toen werd het uiteindelijk nog 6-4. Maar goed, ik had nooit het idee dat jullie wedstrijd zouden verliezen. Jij ook niet waarschijnlijk. Nee, we liepen uit naar, uh, naar 6-1 volgens mij. Mm. En uh, nou ja, goed. Een soort fenomeen in het hockey uh, dat het lastig is om door te blijven duwen. Mm. We probeerden het wel. Uh, alleen uh, misschien onbewust uh, toch een beetje de laksheid erin. Uh, ook een beetje met oog op zondag. Het uh, is nog een wedstrijd, dus uh, wat jongens kregen wat meer rust. En uh, ja, dus kregen we nog een paar goals tegen. Maar we hebben vandaag echt super goed gespeeld, dus iedereen heeft een heel positief gevoel. Ja, vorig seizoen uh, eindigen jullie als tweede, achterlandskampioen Amsterdam. Jullie raakten Roderick Weustof en Robert van Horst kwijt. Uh, hoe, hoe is de doelstelling dit seizoen? Nou, uh, ik denk redelijk vergelijkbaar. Uh, we hebben inderdaad twee jongens ingeleverd, maar uh, daar hebben we er wel uh, vijf voor teruggekregen. Dus we zetten nu echt in op breedte en... Uh, uh, we proberen echt in elke linie, uh, uh, ook op de bank, dus per linie een, een, echt een sterke wissel te hebben. Dat hadden we vorig jaar nog wel eens moeite mee. Um, en er waren mensen gedwongen om echt lange wedstrijden te spelen tussen de 60 en de 70 minuten. Dat gebeurt nu niet meer, waardoor we uiteindelijk kwalitatief uh, beter hockey kunnen laten zien gedurende de wedstrijd. En, uh, dus we zetten nu echt in op breedte. Uh, Horst en Knoes zijn niet te vervangen, mm -hmm. maar uh, we doen ons best... Um, en proberen gewoon weer die play-offs te halen en uh, thuisvoordeel te pakken. Ja, zondag zie je hem, hè? Robert van Horst, Topper tegen Oranje Zwart. Ja, dat is leuk. <laughs> uh, ja, uh, kijk, uh, Horst heeft hier uh, gespeeld en uh, fantastische tijd hier gehad. Goede vriend van me. En, uh, het is wel heel raar zijn uh, om tegenover hem te staan... En we zullen elkaar wel een knipoog geven, denk ik, voor de wedstrijd. En we uh, gunnen elkaar alles. Maar uh, zondag is het gewoon even 70 minuten oorlog. En dan uh, is het even niet mijn vriend. Even over jou, Jeroen. Uh, jij hebt natuurlijk ongetwijfeld gehoord dat Paul van As, de bondscoach, zijn contract heeft verlengd. Uh, ja. Hoe, hoe reageer je daarop? Want jij bent toen uit de selectie gezet voor de Olympische Spelen door Van As. Heb je nog ambities om in zelf tot te spelen? Uh, ja, die ambitie is er zeker. Um, ik heb al meerdere keren ook uh, in de pers gezegd dat ik heel erg gemotiveerd ben om, uh, om weer terug te komen. En uh, daar werk ik heel hard voor. Ik, uh, ik train heel hard en uh, ben heel erg bezig met mijn spel. En uh, ja, uh, kijk, het is zoals het is. Uh, sommige dingen heb je niet in de hand en uh, die, die, die zijn gewoon zo. En uh, dat heb je maar te accepteren. Uh, uiteindelijk is het aan mij om te laten zien dat ik uh, mijn niveau kan halen. En ik denk als ik mijn niveau uh, haal... Uh, want ik denk ook dat ik nog een stuk beter kan worden. Uh, dat ik mijn plekje kan veroveren in die selectie. En uh, ja, of dat uiteindelijk lukt, dat zullen we zien. Maar uh, één ding is zeker, ik werk er heel hard voor. En uh, dat is het enige wat ik kan doen. Ja, want je hebt natuurlijk ook gekeken dat uh, in de aanval... Floris Evers, Teun Nooyer en Roderick Weusthof zijn allemaal aanvallers. Die zijn gestopt. Ja. Dus er is een kans voor jou natuurlijk. Ja, nou, die kans is er denk ik altijd. Ook uh, toen de jongens er nog wel waren. Uh, ik heb altijd uh, mijn stinkende best gedaan. En ik uh, uh, heb altijd het gevoel gehad dat ik goed genoeg ben voor Oranje. Dat geloof ik ook nog steeds. En uh, je hebt gelijk, er zijn een paar jongens gestopt en er komen wat plekken vrij. En uh, aan mij om uh, een, een plekje daar te veroveren. We zullen het zien, Jeroen. In ieder geval veel succes in de competitie. En in ieder geval zondag tegen Oranje-Zwart, de topper. Kijken we slot even naar de stand. Nou, Campo en Oranje-Zwart eh, ongeslagen nog steeds. 12 punten uit 4 wedstrijden. Staan bovenaan 1 en 2. Dan Bloemenau Rotterdam. Ze hebben 9 uit 4. De 5e plaats Pinoquet is uit die top 4 gezakt. 7 uit 4. Onderaan op de 10e plaats voordaan zijn klommen. Eh, dankzij die overwinning op SCRC. 11 is Scharweide met 1 punt uit 4 wedstrijden. En helemaal onderaan. En daar gaat het niet goed in beeld over. 12e en laatste SCRC met 0 punten uit 4 wedstrijden. Tim Steens was dat. Kijken we even naar de Jubilee League. Go Eagles tegen uh, Telstar werd vanavond 2-1. Volgendam, Damveen, Dam 0-2. Cambuur-Dordrecht 2-1 en Eindhoven-Os 4-1. En dan Excelsior tegen Sport. Dat is een wedstrijd met een verhaal. Het werd 2-2. Helmond mist twee strafschoppen. Toen stond Excelsior met 2-0 voor. Maar Excelsior speelde de hele tweede helft met negen man naar twee keer rood. Voor Van Huigenvoort en Martijn. Sebastian Stachnik die scoorde twee keer voor Helmansport. En was ook verantwoordelijk voor een van die gemiste penalties. Wat een wedstrijd was dat. De graas gaat Sparta-Rotterdam 1-1. AGO. VV Apeldoorn, FC Den Bosch 0-5. Drie keer Tommy van Weert. Uh, Almere City tegen Fortuna Sittard 0-2. En Emmen tegen MVV Maastricht. En daar ging het natuurlijk om. 0-3 MVV dus uh, periodekampioen kampioen. René Trost, de trainer aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Zit je dan in de bus? Uh, ik sta op het pundum in de bus te ja. Ja, ja. ja jullie moeten nog even sturen. 300 kilometer nog. 300 kilometer, kijk aan. <laughs> Wordt zoiets nou gevierd, zo'n periodekampioenschap? Ja, wel tuurlijk. Daar nou, mag je wel vanuit gaan. Ik denk dat het in de bus wel ik flink losgaat. En, uh, ja, in Maastricht uh, zal ook er ook nog wel helemaal handig gebeuren, dus uh, ja, hmm. mooi, fijn. Ja, ja. Hoe, hoe gaat het dan los? Ja, goed. Uh, we wachten er maar eens eventjes af, maar uh, ik denk dat, uh, dat die jongens uh, heus een uitbindig feestje mogen vieren. En, dan zien we wel uh, waar het geeft van. Ja, ja. Zeg, was het een eenvoudige overwinning, want 0-3 dat klinkt niet echt ingewikkeld? Nou, dat zie uh, dat, dat wel nee. En dat heeft ook te maken, waarom je die periode wint, uh, daar heb je ook wat geluk bij nodig. Want de wedstrijd uh, liep niet zeer vlekkeloos uh, in de eerste helft. Maar vlak voor rust scoor je gewoon twee keer uit het niets eigenlijk. Ja, en dan breng je wel in de zetel natuurlijk. En uh, ja, ik moet zeggen dat we de tweede helft ook nauwelijks een probleem hebben gehad. Ook omdat Emmen natuurlijk ook meer risico moet nemen. En uh, wij veel eerder die 0-3 hadden kunnen maken. Uh, niet onverdiend, ik denk wat hoog, maar het belangrijke is gewoon cruciaal, is dat je vlak voor twee treffers scoort, vlak achter elkaar, dan krijg je vleugels en dan kan er ook weinig misgaan. Ja, Waar gaat dit eindigen? Ja, dat is iets waar we de komende dagen over moeten gaan nadenken. Kijk, dat is duidelijk, je hebt het teken gedaan in de eerste 8 20 punten, dat is echt, volgens mij is dat nog nooit gebeurd, bij MTV. Dus dat is gewoon klasse als je vijf uitwerksvrienden daarbij ook nog hebt en dan die periode wint. Het is nu belangrijk om te kijken: van wat, wat kun je hiermee? Heel fijn is dat je al je doelstelling bereikt hebt, playoffs Ja, dan kan het alle kanten op gaan. Je hebt toen gezien die, die na de eerste periode helemaal terugzakken. Maar ik heb ook zoiets van: ja, goh, dit maakt nog meer. En je moet dan uit vanuit een, vanuit een vrij iets moet je lekker kunnen voetballen. En je kunt natuurlijk wel voetballen. En dat, is, dat, kan, dat kan misschien wel tot iets leiden, maar. Laten we daar nog maar eens een paar dagen over nadenken. En, uh, ja. Ik denk dat zeker nu even dat moment niet niet is, Want we gaan nog eerst eens even lekker vieren. Ja, ja, maar het enige wat nu nog te halen is, is natuurlijk het kampioenschap. Oh, oh, oh. Want die periode, -titel, die heb je al. Ja, dat is, dat is het om ook. En het is ja. ook heel mooi. Hè? Ik bedoel, uh, we hebben ook gezegd: van, ja, als je die kans hebt om dit te pakken, dan moet je, dan moet je daarvan gaan. En dan, uh, ja, dan, dan heeft het. Dank je wel, dan heeft het weinig zin. Uh, dan moet je gewoon gas geven. En dan moet je ook die periode pakken. Dan, en dat hebben we gedaan. En, ja. Ja, ja ik vind het als, als je bovenaan staat na acht dan, dan heb je toch iets goeds gedaan, denk ja. ik. Ja, nu heeft de NVV Diehard supporters. Dus die staan ongetwijfeld bij het stadion als jullie aankomen. 300 kilometer, hoe ho ho ja. lang moeten ze dan wachten? Wordt het wel een uur of half drie, denk ik ongeveer? Ja, maar die leerwaren die zijn nu nog niet weg. Dus uh, dat zal dadelijk wel uh, langzaam van deze gelijktijdig aankomen in, uh, in Maastricht. Ja. Uh, maar goed, anderhalf jaar geleden toen we wonen, toen stonden dat er man, dus uh, Dat ja. zal nu niet zijn, want het was wat later. Maar, ja. Ja, maar goed, deze, die mensen die er zijn, die mogen vieren en dat, uh, dat gaan we met hen doen. Oké, okay. gefeliciteerd en een goede terugreis helemaal naar Maastricht. René dat Trost, komt goed. Trainer van MVV. Ja, Dion en de Wanderer moeten hem iets eerder weghalen. Want we gaan naar Nijmegen, naar de NEC tegen ADO. 1-1 werd het na 0-0 ruststand. George 1-0, omstreden 1-1 van Van Duinen. Was het buitenspel? Was hij wel over de lijn? Ronald van der Geer praat na met de man die verantwoordelijk was... voor die omstreden gelijkmaker, Mike Van Duinen. Ja, Mike, uh, je maakt het uh, enige doelpunt uh, namens ADO. De uh, handvraag is natuurlijk, staat hij er nou in of staat hij er niet in? Ja, hij zat er duidelijk in. Ik zag wel dat de grens achter zijn vlag omhoog stil. Dus ik dacht... Uh... Dat hij hem afkeurde of zo, maar nee, hij vlagde juist dat hij erin zat, dus daar was ik blij mee. Ja, want het was voor ons onduidelijk. Uh, ja, het bal is wel een stukje over de lijn, maar of hij er helemaal overheen is gegaan. Maar jij stond er zo dichtbij, jij bent de enige die het antwoord kan geven. Nee, ja, die zat erin, die zat erin, duidelijk. Dat is wel een opluchting dat je nou ook van nog een goal maakt in deze wedstrijd. Ja, zeker. We hebben betere wedstrijd gespeeld, dus uh, ja, dan kom je ook nog vlak naar rust achter. Dus uh, ja, ik was blij dat ik 1-1 uh, maakte en dat we toch nog een puntje meenemen. Dat motortje bij jullie kan best snoren, maar het kwam vanavond niet op gang, hè? Nee, we hebben inderdaad beter gespeeld. Ja. Dus, uh, ja, Zo'n wedstrijd heb je er wel eens bij. Daarom sta je hier ook om dat uit te leggen hoe dat dan komt. Hoe voelde dat in het veld? Ja, ik denk wel dat we goed begonnen. Dat we op zich uh, ze goed onder druk zetten. Maar uh, na een tijdje verloren we een beetje de grip. Dus toen werd het wat lastiger. En, uh, ja, het was, was niet echt de beste wedstrijd van ons dit seizoen. Dan moet je eigenlijk blij zijn dat je hier nog een punt meeneemt? Uh, ja. ja, misschien wel. Ja, nee, goed, dat is een serieus vraag. Ik bedoel, uh, je hebt een gevoel van, nou ja, lekker dat punt of we hadden meer uh, verdiend. Ja, in de wedstrijd heb ik altijd het idee dat we meer kunnen. Dus uh, ja, maar misschien uh, hebben, moeten we genoegen nemen met een puntje. verliep die wedstrijd eigenlijk een beetje zoals jullie uh, hadden verwacht? Uh, ja, nou, het begin wel, want uh, we zetten ze vroeg onder druk en uh, ze raakten wel een beetje in paniek. Alleen na een tijdje uh, ging dat minder en uh, konden ze wel een beetje het spel verdelen, zeg maar. Dus uh, ja, dat kan beter. Het is wel prettig dat je een goal maakt waar het tenminste over wordt nagepraat, Ja, precies. precies. Uh, het zal zonde zijn als je er eentje maakt waar je nooit meer naar, naar omkijkt. Dus uh, <laughs> daar ben ik blij mee. Ja, Mike van Duinen was dat. En dan de coach van de Hagenaars, Maurice Stijn. Die was niet tevreden over het spel van zijn ploeg. Nee, ik vond dat we vandaag uh, ik denk wel onze minste wedstrijd van het seizoen hebben gespeeld. Uh, zeker in de uitwedstrijden. Maar... Um... Ja, dat is denk ik ook gewoon een, een compliment naar NEC. Dat stond goed, dat, uh, dat maakte het ons heel moeilijk, veel druk op de bal. En, uh, wij konden weinig creëren vandaag, dus ja, zo'n wedstrijd kunnen we wel eens tussen hebben. Het uh, neemt niet weg dat ik nog steeds uh, uh, vind dat we hartstikke goed bezig zijn met z'n allen. Nou, dan zit er zo'n wedstrijd tussen. We zijn inmiddels zo ver dat uiteindelijk als het 1-1 is... En, uh, brengt breng nog één aanvaller om in ieder geval voor de winst te gaan. Maar uh, meer zit er dan niet in dat we het dan ook niet meer weggeven. Dus dat, uh, dat stemt mij toch tevreden. De aanvoerder is er niet bij. Dat is toch een beetje de kapitein op het schip. Uh, is dat ook een reden dat het misschien vanavond wel wat minder ging? Holla vult die positie nou eenmaal anders in dan nou vissen? Ja, dat is, dat is zeker een reden. Kijk, Holla maakt onze ploeg aan het voetballen. En uh, uh, geeft uh, de ploeg op het juiste moment rust. Is, is bepalend met, met, met standaard situaties, met, uh, met doelpunten. En, uh, dus, dus ja, die had je in zo'n wedstrijd als vandaag, waarin het dan net niet loopt, uh, mis je zo'n speler. Maar goed, je weet dat hij er niet is. En Visser vult hem op een andere manier in. En uh, ja, dat is nou eenmaal gegeven. Maar dan zullen er van andere spelers. Uh, die zullen dan uh, uh, het voortouw daarin moeten nemen. En uh, nou, dat is niet helemaal uh, gelukt vandaag. Maar uh, ja, ik, ik kan er niet meer van maken dat we gewoon een mindere dag hadden. En, uh, en, en in ieder geval uh, uit een reeks van. van uh, Vier hele zware wedstrijden met Heeren Veen uit, Ajax thuis, Heracles uit en NEC uit. Zes punten en ongeslagen blijven, daar, daar teken ik van tevoren voor. Dat is zeker. Ik bedoel, dat is een compliment waard. Uh, nog één dingetje eruit halen. Uh, jouw buitenspelers, uh, speelden eigenlijk nooit buiten. Speelden allemaal binnen. Ja, dat, dat, dat, dat ben ik ook met je eens. We waren eigenlijk slordig ook in het kiezen van de juiste positie, in het kiezen van de juiste bezetting. Uh, maar goed, zij spelen nooit echt aan de buitenkant. en Het uh, is hun kwaliteit om naar binnen te komen. Zowel Sherry, die de vrije rol krijgt. Maar ook Van Duinen, die als ja, soort van valse spits van links naar de binnenkant kan komen. En uh, het valt dan altijd op als, als het net niet loopt aan alle kanten. Dat zij misschien iets te veel de binnenkant pakken. Maar dat is hun spel. En daar hebben we ook veel doelpunten mee gemaakt en goed mee gespeeld. Dus uh, mindere wedstrijd van onze kant. Maar uh, ja, tevreden met een punt. Waren de jongens in oranje vorm, vond jij? Want uh, vertel dat het verhaal is. Nou ja goed, uh, het verhaal is dat, uh, dat, uh, dat de bondscoach vanmorgen mij uh, gebeld heeft. Uh, met de vraag of uh, uh, mocht daar uh, in zijn groep iemand eventueel afvallen door een blessure of door wat voor reden dan ook. Of, uh, of een van mijn spelers dan die positie in zou kunnen vullen. Omdat ook uh, Jonge Oranje uh, een hele twee hele belangrijke wedstrijden heeft. En uh, uh, dat zou dan om één of misschien twee trainingen gaan. En uh, nou, ik heb daarop gereageerd dat ik uh, dat ik hem morgen een e-mail e stuur met de spelers... Uh, ja, die allemaal beschikbaar zijn op de verschillende posities. En, uh, nou ja, mocht het nodig zijn, ja, dat zou heel mooi zijn voor mijn spelers. Dat ze daar een keer uh, mee mogen maken aan het grote werk. Dan, uh, dan roepen we iemand op. En, uh, ja, ik hoop uh, ja, in principe voor de Bondscoach dat het natuurlijk niet nodig is. Want dan houdt hij zijn groep fit. Dat is het vooral. Ja, van alle duidelijkheid, die training is in jullie stadion, hè? vandaar ja. het verzoek. Ja, daar, vandaar dat verzoek. Dus, uh, maar goed, het is een heel, heel leuk verzoek. en uh, Ik hoop dat het voor hem niet nodig is, maar mocht het wel nodig zijn... dan uh, zou het ook hartstikke mooi zijn voor mijn spelers om dat mee te maken. Ja, ja. zeker. Maurice Stein was daar, de trainer van ADO. En dan tot slot nog even naar Ajax. Afgelopen woensdag 4-1 verloren van Real Madrid. Zondag speelt de ploeg van uh, Frank de Boer een altijd beladen duel met FC Utrecht. Hij blikt vooruit. Met de blamage van afgelopen woensdag tegen Real nog in het achterhoofd... gaat het vizier nu dus gericht op FC Utrecht. Ik hoorde net dat Duplan uh, geblesseerd was. dus uh, Dat is in ieder geval zal een andere speler spelen. <laughs> ja, dat niet spelen van Duplan geeft reden tot opluchting bij Ajax-trainer Frank de Boer. Want Duplan zelf was vorig seizoen nog verantwoordelijk voor beide treffers in de Arena. Daardoor verloor Ajax in eigen huis dus met 2-0 van Utrecht. Hoe werkt dat? In hoeverre neem je zoiets mee naar, naar komende zondag? Is dat... Zorgt dat voor net even dat extra beetje gas? Ook bij de spelers bedoel ik dan? Nee, je kent, soms kun je wel eens uh, op eergevoel af. Of aanspreken op, op, op je team natuurlijk. Uh, ja, wat ze vorig jaar uh, geflikt hebben Utrecht tegen ons. Dat het niet weer mag gebeuren natuurlijk. Ja, want niet alleen werd het thuis verloren. Eerder dit seizoen werd het in Utrecht maar liefst 6-4. Genoeg reden voor een extra tandje bij dus komende zondag. Uh, uiteindelijk uh, moet, je, moet dat er altijd zijn natuurlijk. Je, je moet, als je bij IJ zijn uh, bent en je, en je speelt daar, mag je nooit verliezen. Dus uh, ja, dat moet altijd het gevoel opwekken dat, uh, dat het niet mag uh, gebeuren. Dus uh, of het nou tegen Utrecht is of PSV of wie dan ook. Ik uh, vind dat je altijd eigenlijk hetzelfde moet brengen. Je moet eigenlijk daar zeg maar, geen... Uh, Aanleiding geven zeg maar, om dan jezelf op te, te motiveren. Doordat we voor nee, je zal altijd hetzelfde moeten brengen. Na de bekerwedstrijd die FC Utrecht met 3-0 verloor, was het onrustig rond het stadion. Er ontstonden schermutselingen tussen supporters en de ME. En er is een aantal arrestaties verricht. Vorige week kwamen de ploegen elkaar ook al tegen. Toen voor de beker. Ajax won in Utrecht overtuigend met 0-3. Maar zowel tijdens als na de wedstrijd ontstond er een grimmige sfeer in en rond het stadion. Uh, wat verwacht jij zondag van ze? Waar hou je rekening mee? Ja, ik, ik weet niet. Ze spelen steeds 4-4-2 de laatste tijd. En misschien spelen ze wel anders. Ik weet, ik weet niet uh, of ze, hoe ze zich uh, gaan aanpassen aan ons. Kunnen ze zonder duplan... Ze zwakker, toch? Nou, voor, uh, voor ons vorige jaar hebben we aardig pijn gedaan, eerlijk gezegd. En, uh, maar uh, ik denk nog steeds dat, dat, uh, dat ze een aardig team op de been kunnen... Uh, Zetten en dat, het, uh, dat ze het ons proberen zo lastig mogelijk te maken. Dus uh, nee, ja, we zullen ook uh, proberen uit een ander vaatje te tappen natuurlijk. En, uh, wij zijn gewaarschuwd natuurlijk. Uh, ze hebben vorig jaar een goed resultaat gehad in de arena. We weten hoe de rivaliteit tussen Ajax en, en Utrecht is. En, ja, we, moeten, we mogen dat niet weer laten gebeuren. Dat we weer drie punten laten liggen. Nou En zoals het een waardig coach betaamt, geen woord over de opstelling van komende zondag. Al was er voor de afgelopen woensdag debuterende Danny Hoese wel vast goed nieuws. Danny zal er waarschijnlijk bij zitten, Kijk, ja. dat is mooi nieuws voor hem. Frank de Boer in gesprek met Matthijs Weststraten. Morgenmiddag het sportforum met Tom Boot, Sjoerd Mursu en Rogier van het Hek. Tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Wat mij betreft tot morgen. Veel plezier bij het oog met Thijs van der Brink. Goedenavond. Morgen in Breed. Ik heb campagne gevoerd met één belofte. De politieke stand van het land. Namelijk dat ik niet alle beloftes waar zal maken. Over oude politieke vrienden. Mark Rutte die eigenlijk een partij van de arbeider is in een uh, naadpak. En nieuwe politieke posities. Ik mag toch tenminste hem erop wijzen dat de boekte die aantrekt wel heel groot is. Luister morgen van 11 tot 12. Breed. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.